Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil snel een deel van de asielwet intrekken. Daarmee wordt het veel makkelijker om de asielinstroom te beperken... want de Tweede en Eerste Kamer hoeven er dan niet eerst over te stemmen. Je hoort politiek verslaggever Xander van der Wulp. Nou, ze willen eigenlijk meteen een noodsituatie uitroepen, een asielcrisis. Alleen de minister-president kan dat doen en dan kan er eigenlijk per direct... Uh, meer uh, dan kunnen er dingen die op dit moment nog niet mogelijk zijn in afwachting van een nieuwe wet. Die gaat dan een paar jaar duren voordat die er is en die geeft ze dan nog meer mogelijkheden. Het kabinet wil onder meer gezinshereniging verder inperken. Ook gaat een verzoek richting Brussel voor een opt-out. Dat betekent dat we ons niet meer aan de Europese asielregels hoeven te houden. De presentatie van het regeerprogramma van het kabinet is eigenlijk morgen. Maar zoals dat wel vaker gaat in Den Haag, sommige zaken komen dan toch al eerder naar buiten. In Lopik in Utrecht maken inwoners zich zorgen over de afsluiting van de provinciale weg langs het dorp. Die gaat een maand lang dicht voor werkzaamheden. En Lopik ligt niet ver van Nieuwegein. Inwoners hebben de verkeerschaos die daar een paar weken geleden ontstond nog vers in het geheugen. Voordat je het weet hebben we hier één lange file, staat daar een lange file. Kunnen we nergens binnen toe en gaan we slachtoffers krijgen. Dat is gewoon hoe het gaat. De actiegroep in Lopik hoopt dat de provincie nog naar alternatieve routes kijkt. Europese consumentenbonden hebben een klacht ingediend tegen de makers van games als Fortnite en Minecraft. Het is volgens de organisaties onduidelijk wat de virtuele munten in de games precies waard zijn. Ze willen dat het duidelijker wordt wat de waarde in euro's is. En of het nou is om een boek te lenen, rustig te studeren of een koffietje te drinken... steeds meer mensen komen naar de bibliotheek. Jarenlang nam het ledenaantal af, maar uit cijfers van het CBS... blijkt dat inmiddels weer meer mensen een bieppasje hebben. De directeur van de biep in Utrecht denkt wel te weten hoe dat komt. Als je onze bibliotheek binnenloopt, het barst van de jonge mensen. En die zien dit als een plek om, om te leren, maar zeker ook om elkaar te ontmoeten... En de bibliotheek, ja, heel, heel veel jongeren vinden het heel fijn om naar de biep te gaan. Een abonnement op de bibliotheek kostte ook steeds vaker niets voor iedereen tot en met 25 jaar. Waar dat jaren terug maar tot en met 17 jaar gratis was. Het weer dan, vooral langs de kust nog zware buien met kans op hagel en onweer. Morgen begint met buitjes hier en daar. Later droogt het dan op en het wordt uiteindelijk een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Towers of a dream. I travel far beneath the waves where sunlight's never seen. I fly, the smaller the world looks, but the insignificance of every organism overwhelms me. Fills me with thinking, doubts, brands me with fear. Who gets to survive? Fate decides.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 Dat, uh, ja, zeker. Ja, is er iets ja. wat je nog niet vertelt? Ja, Geheimen vorm. Ja. Nee, echt letterlijk alles. En ook uh, hele diepe dingen, maar ook hele oppervlakkige bullshit. Ja? Ja, nee, ja, om... me, Moet dat ook dat... even een beetje uh, ook oppervlakkige dingen. Met hem, uh, ja, dat uh, om het komt een beetje. het uh, wel goed met deze Ja, want het, uh, het kan me voorstellen dat, uh, dat je ook gewoon even over een beetje lol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 Nou ja, ja er, gebeurt. er gebeurt van alles... maar we la, laten het altijd netjes achter. Altijd, precies. Ja. Ja. Ja, voor de mensen die denken... Van, waar heeft die Jaap Koper het nou over? In de jaren zeventig, mensen thuis... in de jaren 70 had je namelijk Iggy Pop. En die ging bij Top op, gewoon in de vingerplanten hangen. Dus...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 Zwaai er van way back aan, toch is er hier weinig hetzelfde Weg uit de flatsen, met thuis in de laan We zoeken het heide en vet. Gek als ik kijk wat de tijd heeft gedaan Mama heeft rimpels en papa is grijs Ik lijk op okijn, hij groeit me inmiddels een eindje voorbij Ines is druk alsof zij niet beseft Dat er niemand zo ver onderweg is als zij Ook al een tijdje niet meer met mijn ex Ik weet niet of ik spijt er, maar toch is het pijn Zoek naar manieren om, haar los te laten Soms voelt het alsof alleen zij me begrijpt Het slijt met de tijd, eerst de opa verloren Het voelde zo gek om gedachten zeggen Weet niet tof, of er een hemel bestaat als je kan gaan, ik weet heeft die man een plekje Oma praat er steeds vaker over Moet ik haar geloven, heeft ze dagen over Volgens haar waakt daar boven iemand over ons Ik zou het echt graag geloven Neem een stapje terug voor wat perspectief Mama's huis langs de weg aan het weiland Het is net alsof de banken praten over lange jaren Zoekend naar mijn rust ging ik ver van hier ik heb vaak niet gemerkt dat het kwijt was Ik moet overal wat achterlaten, dus een lang verhaal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 Neem een stapje terug voor wat, perspectief. voor wat perspectief Mama's huis langs de weg aan het weiland Het is net alsof de planken praten over lange jaren Zoekend naar mijn rust ging ik ver van hier ja, Ik heb vaak niet gemerkt dat het kwijt was Ik moet overal wat achterlaten, dus een lang verhaal zo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 Raan mooie kanten zien, lange gesprekken in het Frans misschien De taal van de liefde spreken wij zo veilig vooruit, je kan me komen opzoeken, ben vanavond wel thuis Als ah, dus deze true, je heeft geraakt en je luistert, door je in je glaasje bubbels Een fles champagne in de koelkast, die staat op jou te wachten Het is niet dat ik op zoek was naar je, maar hou hem in gedachten En als jij komt vanavond dan trekken we hem open samen, en proosten we op alles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 Zit, gaan we het uh, hebben als uh, hier terugkomen als jongvolwassen. Maar uh, dit waren de Stone Souls. Ook blijven liggen, maar die moet nog een keer gedraaid worden. En dat doen we dan nu. Uh, Small Stone heette uh, de single. En Portland Rider hoorde je ervoor met Body Heart Soul. Heren, hoe vonden jullie het, uh, dit avondje Alternative FM? Ja, fantastisch. Ja? Natuurlijk. Ja. Als we bij Jaap op bezoek mogen komen, even. dan is het altijd fantastisch.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 Where he went Bad luck Would follow him Even on the day that The tables finally Seemed to turn It was just same old fate Baby